Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Een keiharde dobber voor ondernemers in de horeca. Zo noemt premier Rutte de sluiting van cafés en restaurants. Het is een van de coronamaatregelen die vanavond bekend werden gemaakt. Cafés en restaurants moeten voor vier weken dicht en dat is even schrikker voor dit café in Amsterdam. Ja, dat is wel lang ja. Ja, maar ja, vorige keer was het twee weken, dat was kort en dat werd 2,5 maand, dus dat is pas lang. Het aantal besmettingen in de horeca lijkt mee te vallen, maar het zijn wel plekken waar je met anderen in contact kunt komen, zei Rutte, vandaar deze maatregelen. Verder maakt het kabinet onder andere bekend dat evenementen niet meer doorgaan en dat er een mondkapjesplicht komt. Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep in Valkenburg in Zuid-Holland zijn zeven mensen in het water terechtgekomen. Volgens Omroep West is één van hen door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen, het is nog niet bekend hoe... Hoe het ongeluk kon gebeuren. Een medewerker van TBS-kliniek De Rooise Wissel in Limburg is ontslagen omdat ze een relatie had met een patiënt. De kliniek zoekt uit wat er precies speelde. Volgens regionale omroep L1 ging het om een liefdesrelatie. Ook een andere medewerker is vanwege de affaire vertrokken. Zij wist van de relatie, maar meldde dat niet. Apple stopt met het leveren van oordopjes en een oplader bij nieuwe iPhones. Het bedrijf wil daarmee de impact op het milieu beperken. Je verslaggever Nando Kastelein. Kritici zullen daar wel tegen inbreken dat het bedrijf misschien ook wel goed uitkomt. Omdat ze zo nog meer geld kan verdienen aan de klanten. Omdat die nu uh, misschien oordopjes en een stekker gaan kopen. Apple zegt dat ze door het weglaten van de accessoires de iPhone doosjes kleiner kunnen maken. Waardoor er veel meer doosjes tegelijkertijd kunnen worden vervoerd. Ook zegt het bedrijf dat veel klanten sowieso al opladers en oortjes... In de la hebben liggen. Het weer nog, het koelt flink af vanavond. Op sommige plaatsen wordt het maar 3 graden. Er is ook mist. Morgen veel bewolking, in het noorden misschien wat zon. Het wordt zo'n 12 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. werd nu tussen app en vloed. Opgezet. en als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is. Alleen die foto's zijn al van de band, alsof ik ze vergeten kan. I dare if I were you I got it